Dit is Lieselot Thomas met het NOS journaal. Het Rotterdamse college heeft het wijkteam van sociale zaken opgezegd. Ze vinden het niet goed dat hij de media heeft gezocht. De PVDA wil niet meer dan 100 miljoen euro bezuinigen op het armoedebeleid en de bijstand. De andere leden van het college en Schrijers eigen partij willen dat wel. Ze zeggen dat er meer dan 100 miljoen euro nodig is om het gat in de begroting van de bijstand te dichten. Schreier noemt de houding van de PvdA asociaal. De overige wethouders hebben vanwege die uitspraken in de media nu unaniem het vertrouwen in hem opgezegd. Franse onderzoekers hebben al informatie uit de zwarte dozen kunnen halen van het Air France toestel dat bijna twee jaar geleden neerstortte. Inhoudelijk is er over de vluchtgegevens nog niets bekend gemaakt. De zwarte dozen werden twee weken geleden gevonden op de bodem van de Oceaan bij Brazilië. Bij de crash van het Air France toestel kwamen alle 228 inzittenden om het leven. De oorzaak van het ongeluk is nog altijd onbekend. De Fransen hopen dat de zwarte dozen meer duidelijkheid kunnen geven. FC Twente, dat gisteren naast de landstitel greep, is in Enschede gehuldigd voor het behalen van de KNVB-beker. De burgemeester hield een toespraak, er werd geproost met champagne en fans zongen de spelers toe. Het vrouwenteam, dat landskampioen, werd is door de gemeente ook in het zonnetje gezet. En vanavond is er nog een huldiging bij het stadion in Enschede. De in opspraak geraakte IMF-topman Strauss-Kaan krijgt mogelijk nog een rechtszaak aan zijn broek. Strauss-Kaan is in New York verwikkeld in een aanrandingszaak. Nu dreigt ook een Franse schrijfster aangifte te doen van aanranding. Dat zou jaren geleden zijn gebeurd toen ze de voormalige minister wilde interviewen. De zaak kwam in 2007 in de publiciteit, maar tot een aangifte is het nooit gekomen. Strauss-Kaan is in New York aangehouden omdat hij een kamermeisje van een hotel zou hebben aangerand. Het weer bewolkt en vooral in het noordoosten nog wat regen. Later wordt het droog en klaart het in het zuiden mogelijk op. Het wordt een graad of 16. Morgen wisselend bewolkt en in het noorden wat regen. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolonne van der Velden van de ANWB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles En die vinden plaats op de A2 Utrecht en Bos tussen knooppunt Ouderijn en de Waalbrug bij Zaltbommel. En op de A27 Gorkum Almere tussen de knopende de Everdingen en Almere. Ook op andere plaatsen kan de politie op snelheid controleren. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Tot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 Zie FM. Zie damme un'altra te un bagno guaio si een sai che sai le tue espressioni, een un altro viso, cogliere il sol. Well, sguardi sempre attenti, negli spostamenti, quando dal tuo spazio ne perosia anche se poi je sempre un ami With my